Mark Hokke met het NOS Journaal. Reizigers van Delta Airlines kampen nog met vertragingen... als gevolg van de wereldwijde computerstoring bij de luchtvaartmaatschappij. Daardoor konden passagiers urenlang niet inchecken of niet aan boord gaan. Op Schiphol waren zo'n 4500 mensen de dupe van de storing. Inmiddels zijn de eerste vluchten wel weer vertrokken. De storing werd veroorzaakt door een stroomstoring... bij het hoofdkantoor van Delta in Atlanta. Een zelfmoordactie bij een ziekenhuis in het zuidwesten van Pakistan... heeft aan zeker 67 mensen het leven gekost. Honderden mensen raakten gewond. De explosie was bij de ingang van een ziekenhuis in de stad Quetta... waar kort daarvoor het lichaam van een doodgeschoten advocaat was binnengebracht. De zelfmoordaanslag is opgeëist door Islamitische Staat. Het Rode Kruis gaat op de Middellandse Zee een eigen schip inzetten... om vluchtelingen te redden. Aan boord zijn vrijwilligers, artsen en verpleegkundigen... Die geven op de vluchtelingenroutes tussen Noord-Afrika en Italië... medische hulp aan vluchtelingen. Ook delen ze voedsel, kleding en dekens uit. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar ruim 3000 mensen verdronken... op de Middellandse Zee. Een boorplatform is op een eiland voor de Schotse kust gestrand. Het platform raakte los toen het vanochtend tijdens een storm... werd versleept. De kustwacht kwam te hulp, maar kon niet voorkomen... dat de lijnen met de sleepboot braken en het boorplatform op drift ging... Er waren geen mensen op het boorplatform. Het Nederlandse bergingsbedrijf Smit Salvage is gevraagd om te helpen bij het incident. Op het judo-toernooi in Rio is Sanne Verhagen in de tweede ronde uitgeschakeld. Ze verloor door een straf van de topfavoriet Dorjuren uit Mongolië. Judoka Dex Elmond is in de klasse tot 73 kilogram door naar de achtste finales. Hij scoorde een wazari tegen Sharipov uit Oezbekistan. De vorige wedstrijd tegen de Oezbeek had Elmond nog verloren. Het weer, van tijd tot tijd zon, maar aan de kust is een bui mogelijk. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken. Ook wat buien. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 poderme ver coger que vas a hacer defíndete pa ver si te quedas o te vas si no no me busques más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 door Het is zo vermoeiend. Het is Hey! said i never knew that you like me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 and dangerously. and dangerous www.zfmzandvoort.nl Te va a gustar despacito mami I sé que te va a encantar Mueve, dale,